4 uur. NPO Radio 1. Met Robert Meder en Henry Schut. En in Langs de Lijn het finale uur van Luik-Bastenaken-Luik. Nu het NOS Journaal met Mark Visser. Nederland en Oostenrijk handelen ondemocratisch... met uitspraken over de campagne voor Turkse verkiezingen. Dat zegt de Turkse EU-minister Celik. Op Twitter noemt hij het hypocriet dat de twee landen... enerzijds de meest fundamentele democratische rechten blokkeren... En anderzijds beweren dat er in Turkije negatieve ontwikkelingen zijn op het gebied van democratie. De Oostenrijkse bondskanselier Koerts en premier Rutte zeiden vrijdag dat ze het onwenselijk vinden als Turkse politici in hun landen campagne voeren. De vervroegde parlements- en presidentsverkiezingen zijn in juni. De Duitse Sociaal-Democratische Partij SPD heeft voor het eerst... sinds de oprichting, 154 jaar geleden, een vrouwelijke voorzitter. Andrea Nales kreeg 66 van de stemmen. Ze volgt Martin Schulz op, die in februari al na een jaar opstapte... na de teleurstellende verkiezingsuitslag voor de SPD. De 47-jarige Nales was eerder minister van Werkgelegenheid en Sociale Zaken. In die rol drukte ze hervormingen door, zoals de invoering van het minimumloon. Bij een schietpartij in de Amerikaanse staat Tennessee zijn zeker vier doden en vier gewonden gevallen. Een bijna naakte man opende in een voorstad van Nashville het vuur op bezoekers van een wegrestaurant. Toen de man de zaak binnenkwam en begon te schieten, had hij alleen een jas aan. Een van de bezoekers wist het geweer van de man af te pakken. Tiental agenten, honden en helikopters en begonnen aan een klopjacht. De schutter is nog spoorloos. Bij Rotterdam Centraal hebben voetbalsupporters twee treinen vernield. Van de ene trein is een hele coupé gesloopt. Bij de andere is een rookbom naar binnen gegooid. In de Kuip is vanavond de bekerfinale tussen Feyenoord en AZ. De aanhangers van Feyenoord hebben zich massaal verzameld... in het centrum van Rotterdam. Vanuit Alkmaar zijn zeker 140 bussen met AZ-supporters naar de Kuip gegaan. Het weer dan nog: steeds meer bewolking, vooral in het oosten en zuidoosten kans op een bui met onweer, hagel en windstoten. maximaal 22 tot 26 graden. Morgen geregeld zon, op de meeste plaatsen droog, wel vrij veel wind en met 12 tot 17 graden een stuk koeler. Wij ontstaan bij de AWB. Hoe druk is het? Nou ja, behoorlijk druk op de A4 in ieder geval van Amsterdam naar Den Haag. Er staat nu na een ongeluk bij Roelovarensveen... 4 kilometer verder met zo'n 10 minuten vertraging. De rechterrijstrook is dicht. En dat is eigenlijk in de file die er al stond. Want verderop loopt het ook weer vast tussen Roelovarensveen en Leidsendam. 12 kilometer met een half uur vertraging. A7, Hoorn richting Zaandam. Bij de afrit Weidewormer vier door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. 20 minuten vertraging op de A44 bij Wassenaar vanuit Amsterdam. En op de N208 haarlem in beide richtingen tussen Lisse en Salsheim. 20 minuten extra reistijd. Ambitieus en op zoek naar de beste bedrijfsfinanciering, Credion vergelijkt het aanbod van meer dan 70 MKB-geldverstrekkers. Onafhankelijk en snel, credion.nl. Paula Moderson-Bekker. Expressieve en ontroerende kunst van grote schoonheid. Nu in het Rijksmuseum Twente. Paula. Crowdfunding nodig? Kijk op credion.nl voor de adviseur in de regio. Voelt u ze ook? Die lentekriebels? Zin om lekker naar buiten te gaan en de lente op te snuiven? Heerlijk wandelen aan de Belgische kust? Fietsen langs de moezel? Een weekendje in een Duits kasteel? Of een paar nachtjes in Londen? Vier het voorjaar lekker dicht bij huis. Ga naar kras.nl voor onze scherp geprijsde reizen. We begrijpen waar u naartoe wilt. De wereld is gas. Vanavond in Onze Man in Teheran. Wat bezielt die Iraanse mannen toch om te gaan vechten ver buiten je land en martelaar te worden? Thomas Edbrink verbaast zich over de heilige strijd tegen IS. Vanavond kwart over acht, VPRO NPO 2, Onze Man in Teheran.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 Het gaat richting grote finale in Luik-Bastenaken-Luik. Gio Lippens. Het is uh, nog niet echt uh, opwindend, want het peloton is nog steeds groot. Zelfs na de côte de lager doet geen aanvalspogingen daar. De achterstand op de eenzame koploper Jérôme Boigny, nog maar één minuut. En over grote finales gesproken gaat Oranje-Rood naar de grote finale uh, tegen HGC. Wordt er momenteel gespeeld. 3-3 was het Krijn. 16 minuten, ja nee, het is 4-2. werd 2-2. En uiteindelijk oh, sloeg Oranje-Rood uh, heel hard toe met twee goals op rij 4-2. We zijn in het laatste kwart, nog 16 minuten. En dan is het officieel. Dan gaat uh, Oranje-Rood bij deze stand zeker de play-offs halen. Nederlandse titels roeien op de bosbaan. Rachna Niemeijer. Het is geen verrassing dat de titel is gegaan bij de mannen skif naar Koen Metzenmakers. De man die ook vorig jaar al de beste was. 10 seconden voorsprong maar liefst op Abe Wiersma voor de tandheelkundige inopleiding. Nog. Niet minder dan twee uur. We tellen af naar de honderdste bekerfinale uit de geschiedenis. AZ Feyenoord. Nog niet verheffend, Guillaume, maar dat gaat vast nog komen, toch? Ja, maar het wil me niet vlammen in deze luikbassnakeluiken. Dat is toch een tegenvaller naar de grote klassiekers die we hebben gehad... die wel uh, spannende finales hadden, die uh, lange finales ook hadden. Denk maar even aan de ronde van Vlaanderen met Nicky Terpstra. Denk aan Parijs-Roubert met Peter Sagan, vroege aanvallen. Uh, denk ook aan de Amstel Goldrace, die echt tot in de finale super, super spannend was... met alleen maar grote namen die elkaar uh, aanvielen. Maar nu, nu gebeurt er vrij weinig. En dan vergeet ik ook nog even, milaan Milan-Sanremo... Vincenzo Nibali met een jump op de Porto uiteindelijk het hele peloton voorbleef. En dat was ook al verrassend te noemen. Nou, voorlopig zit deze koers in de plooi... die we de afgelopen jaren vaak hebben gezien. Bounier rijdt aan kop, daarachter een trio. Die hebben een achterstand... ja, het is eigenlijk binnen de minuten in ieder geval. Anthony Perez, Marc Christian en Paul Orselin. Dat zijn de drie achtervolgers. En dan dat peloton dat daar vlak achter zit. En waar het met name de mannen van Quickstep zijn... die daar tempo maken. We zagen Enrique Mas tempo maken. Met name natuurlijk... Voor Julien Alaphilippe, de glorieuze winnaar van de Waalse pijl van afgelopen woensdag. Dat is echt een ploeg die in de breedte zo sterk is... dat ze koers ook mee kunnen bepalen. Ook Bob Jungels draaide daarvoor in mee. En ik ben benieuwd of Philippe Gilbert daar net iets verder naar achter zit... om dan uiteindelijk ook toe te slaan. Hé, hey, een valpartij in het peloton. Lawrence Warbas, de Amerikaanse kampioen, ligt daar op de grond. En we zien ook nog een andere man daarbij liggen. Nathaniel Berhane, ploeggenoot van Tom Jel, de Slachter van de Dimension Data-ploeg. Die zijn op een verkeersdrempel... Of een verkeersheuvel eigenlijk zijn ze overheen geknald en onderuit gegaan. In ieder geval geen Nederlanders daarbij betrokken. Ik zag Bouke Mollemaan wel wat ver naar achter daar in dat peloton. Die leek het moeilijk te hebben. En Wout Poels die had zware problemen in de beklimming van de Redoute. Nee, het zal niet de dag worden van Wout Poels. Zoals dat twee jaar geleden wel het geval was. Ja, terwijl achterin dat peloton waar wij inmiddels hebben plaatsgenomen weer een groepje gelost gaat worden. Daar uh, is weer een aantal renners op achterstand gekomen. Volgens mij zit Rogas daarbij, een ploeggenoot van uh, Alejandro Valverde. Dus even kijken of we verder nog uh, Nederlanders kunnen onderscheiden in deze groep. Er zit een renner van uh, Sunweb bij, maar dat is niet zo'n omer. dat is Hamilton. Christopher Hamilton, de Australier die gelost wordt op dit moment uit het peloton. Kirienka. De diesel uit de ploeg van Wout is onder andere, die er al af is. Kirienka, die er nu ook afgaat. En dat gebeurt dus allemaal tussen de Redoute... en tussen die kort. de La roche kort die dadelijk gaat volgen. 1300 meter lang, 11 procent gemiddeld. En er zijn er toch wel behoorlijk wat renners die hier in de problemen geraken. Op weer zo'n heel lastig gedeelte, want officieel is dit geen klim. Officieel staat hij niet in het routeboek met een percentage je erbij en noem het allemaal maar op. Maar het loopt hier echt wel, wel degelijk heel lastig op dit moment omhoog. Nederlanders zie ik niet zitten in dat groepje... dat onmiddels dus uh, gelost wordt. Op weg dus naar de kort uh, de la roche au Even weer naar na het hockey. Oranje-rood op een uh, soevereine en veilige voorsprong van 4-2, hè? Ja, gaat niks meer, maar bijna niks meer misgaan, zou je zeggen, voor AGC. Voor Oranje-Rood tegen AGC. Want Oranje-Rood valt weer aan op zoek naar nog meer goals. Zo even aan het einde van het vorige kwart leek het ervan te komen: van die vijfde goal. Want het was de voogd die zich in de cirkel bevond. Ook Thomas Briels de Belg stond in de cirkel. Die bal stuitte gevaarlijk op. En de voogd probeerde hem eigenlijk in de goal te tennissen, zoals het al mooi heet. Bij de tweede paal. De keeper Sam van de Ven lag al in het doel. Het doel schoof een centimeter of twintig op, doordat de doelman van AGC in de goal ook, maar die bal verdween er uiteindelijk niet in, maar net naast. Dus die vijfde treffer voor Oranje-Rood ging eh, nog even niet door. Maar nu wordt er een vrije slag genomen op de 23 meterlijn. En zo zet Oranje-Rood HGC weer onder druk. En dat gebeurt al met eh, Nick van der Schoot, die nu de vrije slag mag nemen. De voogd heeft elf goals, bijna maakte hij dus... Eh... Zijn twaalfde zo even, terwijl AGC uh, er probeert uit te komen. Dat gebeurt nu uh, met uh, Bernard Rijkers, of Richters is het. Bernard Richters die de bal meenam. Maar vervolgens is daar uh, de aanvoerder en het kanon van Oranje-Rood. Mink van der Weeren die daar een stokje voor steekt. Met zijn verdedigende actie brengt hij zijn ploeg terug in balbezit. En zo kan Oranje-Rood gaan bouwen aan een nieuwe aanval via Van der Horst die de bal terugspeelt. En aan de linkerkant van het veld is het Merriam Boer. Zo heeft uh, Oranje-Rood zijn zaakjes op orde Wordt die bal eventjes gemist door Bram Huibrechts en kan de HGC weer gaan overnemen. Maar nu laat Jorrit Kroon de bal over de zijlijn glippen. Dus kan de HGC het spel weer gaan hervatten met een 4-2 voorsprong En nog een minuutje of 11 te spelen. Hier ben ik geboren.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 Kinder, meine Frau ist schön, mm, alle kommen vorbei. Ich brauch nie rauszugehen. Traum besiegst aus am See Ich suche neues Land mit unbekannten Straßen.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 Kommt zurück mit beiden Taschen voll Gold. Ich lade die alten Vögel und Verwandten ein und alle fangen vor Freude an zu weinen. Wir grillen die Mamas kochen und wir saufen stabs und feiern eine Woche jede Nacht. Und der Mond scheint hell auf mein Haus am See. Orangenbaumblätter liegen auf dem Weg. Ich hab 20 Kinder meine. Ist schön, mm, alle kommen vorbei. Ich brauch nicht rauszugehen. Ja. Traum Das Haus am See Und am Ende der Straße steht ein Haus am See. Hier ben ik geboren, hier werd ik begraben. Hab tauge oren, weißen baard en zit in garden. Mijn honderd enkel spelen cricket auf dem Rasen. Wenn ich so daran denke, kann ich eigenlijk eigentlich kaum erwarten. Dan ga ik bij Venlo de grens over. En dan ga ik op de autobahn. En dan rijd ik richting Noord-Italië. Dan... Oh, ik dacht naar Duitsland. Maar ja, nee, daar, daar, daar rijd ik dan doorheen. En dan draai ik dit ongeveer een keer of tien. De Fox. Ik ben nog steeds niet zat. Houd ze zee. Bij uh, de Kuip in Rotterdam is uh, ook een man aanwezig... voor wie het heel moeilijk zal zijn, denk ik, vandaag... om onpartijdig te zijn. Maar dat moet wel in zijn nieuwe functie. Want hij is directeur betaald voetbal van de KNVB, Erik Gudde. Hij is uh, inmiddels ook gearriveerd. Hij was tot vorig jaar de algemeen directeur bij Feyenoord. Speciaal duel dus voor hem. Matthijs Westraat praat met Erik Gudde. Meneer Gudde, dat moet voor u een uh, aparte gewaarwording zijn. In de vertrouwde Kuip, maar in een andere rol. Ja, dat zie je al. Ik, ik ben je uh, tien minuten binnen, maar ik heb nog geen 200 meter opgeschoten en uh, ja, je komt natuurlijk allemaal oude bekenden tegen. Dus uh, terwijl ik hier uh, natuurlijk gewoon geacht als uh, neutraal KVB-directeur binnen te komen. Even de mens, schudden. hoe is dat voor u? Nou, ja, wel, wel anders bedoeld is, uh, Ik ben nu zes maanden bij de KVB met ongelooflijk veel plezier. Maar ja, het is pas uh, 75 maanden maand geleden dat ik bij Feyenoord wegging. Dus ja, uh, professioneel, neutraal gedrag, maar ja, van binnen hoef ik het natuurlijk niet uit te leggen. Ja, dat kan ik me voorstellen. AZ Feyenoord, wat voor kwalificatie mogen we aan die finale geven? Finalewaardig, wat u betreft? Ja, meer dan dat. Kijk, de meest prestigieuze prijs is natuurlijk de landstitel. Dat is duidelijk. Die is vorige week terecht bij PSV terechtgekomen. Maar dit is alles behalve een troostprijs. Ik zeg echt bewust alles behalve een troostprijs. Zo wordt hij soms wel genoemd, hè? Nee, nou ja, dat vind ik totaal niet. Kijk, het is een hele tastbare prijs die eigenlijk iedereen kan binnenhalen. Ik denk dat zelfs de jongens van Zwift... Amsterdam die met penalties van Vitesse wonnen. S'nachts na nou, een paar biertjes wel gedroomd hebben van uh, we gaan de beker. Dus iedereen kan er winnen. Dat is de afgelopen jaren ook wel gebleken. En ik vind ook uh, zo'n tien jaar geleden riepen we over van ja, je moet naar de FV-cup kijken. Maar ik denk, kijk naar de laatste vijf jaar. AZ, PSV, uh, Peck tegen Ajax, Peck tegen Groningen. Uh, Feyenoord Utrecht en AZ-Vitesse. Dat waren toch geweldige happenings die voor mij moeiteloos... Uh, met een FV kunnen wedijveren. Dus, uh, en, en AZ uh, nummer 3 van de competitie. En, uh, qua voetbal geweldig seizoen. Nou, nou ja, Feyenoord dan uh, vieren de competitie. Dat oogt al wel teleurstellend. Maar goed, ook een, een perfect bekerreeks uh, gemaakt. Dus ja, een geweldige finale. Dan ja. uh, schets ik even een scenario. Straks 10 minuten in de wedstrijd. Komt Feyenoord op 1-0. Dan moet u ook te kiezen bij te zekeren. Ja, dan, uh, ik zal uh, bij geen enkele goal inderdaad opstaan en, uh, en juichen. Ik kan ook uh, niet gaan klappen, dus uh, ik heb een zo neutraal mogelijk gezicht. Dat zal mijn vrouw denk ik niet lukken, maar uh, voor mij mag je dat wel verwachten. Ja. Wat verwacht u voor wedstrijd vandaag? Ja, dat, vind ik wel, uh, dat vind ik wel lastig om, uh, om te worden. Uh, de laatste series uh, heeft Feyenoord vrij gemakkelijk en overtuigend van AZ gewonnen. Ja, ze zeggen altijd wel eens een keer... Uh, aan zo'n serie komt ook wel eens een keer een eind natuurlijk. Dus ja, ik denk dat het echt een 50-50 is. Dat kan echt alle kanten gaan. Ligt de druk bij Feyenoord? Ik denk dat beide ploegen dat hetzelfde voelen. Als je hier zo bent, ja, dan wil je maar één ding... Uh, en, en dat is die beker winnen. Ja, bij Feyenoord omdat het en thuis speelt... en omdat het uh, kampioen van vorig jaar was. En omdat natuurlijk uh, de buitenwacht al die druk op die beker zet... Uh, zal die druk wellicht iets hoger zijn, ja. Maar ja, dat, dat hoort ook bij een topclub. Je staat hier in een keurig donkerblauw kvb kostuum. Zit er onder dat witte overhemd stiekem een uh, rood -wit shirtje? <laughs> nee, maar onder, onder, onder het laatste shirt zit het natuurlijk ook nog een hart. En dat is, uh, dan begrijp je het verder wel. Erik Gudde, die wel een beetje door een gekleurde KNVB-bril uh, kijkt... Te hè, door te zeggen de de dat, ja, dat het ja. zich kan meten met de sfeer van de rv Cup. Ik zou denken nog lang niet, maar wie ja. weet. Nou, nog lang Ja, misschien dat het komt. Ik ben ja. een paar keer geweest, sfeer is wel goed, hoor. Maar om het nou te vergelijken met de Onder de clubs die meedoen ja. in de finale wel, ja. Maar goed, het gaat verder dan dat, hè. Ja. Um, we gaan naar uh, Luik-Bastenaken-luik. Ik denk dat we langzaam richting de laatste 20 kilometer gaan. En dan gaan we recht beginnen, hè, Gio. Ja, dat hopen we wel. Hè, dat het binnen de komende 20 kilometer gaat gebeuren. Want anders komen we hier met een heel peloton op de streep af. Ja. Dat lijkt me trouwens sterk. Maar we krijgen zometeen de Côte de la Roche of Focal de Valkenberg. En uh, we krijgen daarna natuurlijk nog de Code Saint-Nicolas. Waar het eigenlijk altijd wel gebeurt in Luik-Bastenaken-luik. De koploper is ingelopen. Bougny. Die hebben ze te pakken gekregen. De last man standing met nog 22 kilometer te gaan. En het tempo wordt nu gemaakt door de ploeg van Vincenzo Nibali. Die geloven dus in zijn kansen. Gaat hij zo meteen aanvallen bijvoorbeeld op die roche au faucon Het zou wel passen bij het beeld als je kijkt naar wat Nibali dit seizoen al vaker gedaan heeft. Met name in Milaan zijn Remo wat hij ook in de Waalse pijl deed. Gewoon met 40 kilometer te gaan nog aanvallen. Ik heb nog even gekeken naar de Nederlanders in het eerste achtervolgen of het eerste echte peloton. Het peloton dat wel eens uitgedund hoor. We weten het, Wout Poels is eraf. Maar Robert Geestink zit daar nog bij. Bauke Mollema zit daar toch nog bij... Is ook wat naar voren opgeschoven. Tom de Slachter heb ik daar gezien. Ik heb Tom Dumoulin gezien. En Sam Ome die daar bij elkaar in de buurt zitten. En die ook nog Michael Matthews daar vlakbij weten. En natuurlijk al die andere favorieten. Zoals we al eerder zeiden. Alejandro Valverde. Julien Alaphilippe noem ze allemaal maar op. Ze zitten daar allemaal op één hoopje bij elkaar. Met nog 21 kilometer te koersen. Sebastien jij rijdt achter dat peloton. Waar Carlos Verona op dit moment eraf wordt gereden. Net als Anric Mas Nicolau. Landgenoot van Verona. Is ook een Spanjaard. Hij rijdt alleen niet voor dezelfde ploeg, want die Nicola rijdt bijvoorbeeld voor Quickstep. En dat is een ploeggenoot van Julien Alaphilippe op een niet zo'n hele brede weg, meer een beetje in een vallei tussen twee heuvelzones in en waar de wind vrij spel heeft. Het is echt uh, bijzonder hoe je de wind voelt klappen zo nu en dan. Daarnet uh, in een gedeelte waar de weg echt gewoon uh, ja, rechtuit liep, niet naar beneden liep. Daar kregen we met de motor ook de ene naar de andere tik van de wind die daar een soort van ronddraait. En nu draaien we dan rechtsaf met het peloton richting die roche ovo Zag ik, dacht ik, Robert Geesink, wat verder naar achter zakken. Ja, dat is wat Degelijk uh, Geesink, die daar een beetje naar achter zakt. Net als uh, de Spaanse kampioen, als Errada. Amador gaan eraf. Er wordt opnieuw aan de boom geschud. Maar het zijn dus op dit moment vooral ook renners. Vooral dus renners die aan de achterzijde gelost worden op deze voorlaatste officiële klim van de dag. Tenminste, we zitten na aanlopen naartoe. De coach daarna, Roche Ovokol. Het laatste stukje van het hockey. Oranje-rood moet het nog even bezegelen. Krein die plaats in de playoffs. Ja, het zit eraan te komen. Nog anderhalve minuut te gaan. En zo even weer een paar goede optredens. Van de doelman van Oranje-Rood. Van Pirmin Blaak. Want hij kreeg in dit laatste kwart. toch zeker vier strafcorners te verwerken. En dat deed hij allemaal even uitstekend. Hoge ballen, lage ballen. En zo even moest hij zelfs bij een strafcorner van Tristan Algera. Die naar Rotterdam verkast aan het einde van dit seizoen. Nu bij HGC dus speelt. Moest hij twee keer in actie komen. Want ook de rebound werd nog gevaarlijk ingeschoten. Maar dat deed hij allemaal uitstekend. De doelman van Oranje. En dus dat betekent dat de 4-2 op het scorebord blijft staan. Inmiddels in de de laatste minuut. De stemming hier in Eindhoven is toch al opperbest, want de vrouwen van Oranje-Rood. Hebben vandaag tegen Laren gespeeld. Een uitwedstrijd tegen Laren. En ook dat ja, kon je zien als de kwartfinale, zeg maar. Op weg naar de playoffs. En die werd keurig gewonnen met 4-0 zelfs. Terwijl Laren genoeg had aan een puntje, werd het 4-0 voor Oranje-Rood. Ook de vrouwen dus naar de play-offs. En de mannen die gaan ook zo dadelijk naar de playoffs. Al zijn er nog een minuutje, of een klein minuutje. Het is een halve minuut officieel, is er nog te gaan. Met een vrije slag die Oranje-Rood mag gaan nemen. Nog één competitiewedstrijd trouwens in de mannenhoofdklasse. Zo! Oh, oh, Wat een goal. Ja, het is Jelle Galema die de bal krijgt. Op de rand van de cirkel. En die staat, die kijkt even waar Sem van der Vent staat. De doelman van HGC. En wat een knal zeg. Nou, dit is wat mij betreft het doelpunt van de wedstrijd. Jelle Galema. Hij scoort hem voor Oranje-Rood. En zo is dit toch een mooie manier om de gang naar de playoffs te bezegelen. Met zo'n fantastische treffer. En zo wordt het 5-2 voor Oranje-Rood. Met een fantastische goal van Jelle Galema. In de laatste minuut van deze wedstrijd. Gaan we weer naar Luik Bastenaken, Luik, we zeiden hier dat we hopen dat het binnen de laatste 20 kilometer zou gebeuren. Gaat het er los? Ja, het is gebeurd hoor. Want de eerste aanvaller echt in de finale is Philippe Gilbert geweest. Die kreeg Tom Dumoulin meteen achter zich aan. Dumoulin heeft dus prima benen. Maar die werden weer teruggepakt door Sergio Enau. Dat is op dit moment de man die op kop rijdt. Maar daar zie ik Bob Jungels naartoe rijden. En ik geloof dat aan Michael Woods, dat dat de man is inderdaad. De ploeggenoot van Rigoberto Oran. Die daar dan weer naartoe rijdt. En dan kijk ik nog even, probeer ik om Bob Jungels heen te kijken. Om te zien of daar ook nog weer Tom Dumoulin in de buurt buurt kan komen. Nee, ik zie Dumoulin nog voorlopig niet komen. En het is inderdaad die Michael Woods die daar de sprong heeft gemaakt. En dan sluit ook nog een van de mannen van Astana aan. Daarachter een groepje met even kijken wie zit er daarbij. Jelle van Endert rijdt daar in ieder geval mee. Uh, we zien daar ook nog Jack Heek rijden. Tim Wellens zie ik daar rijden. En daar dus ook Tom Dumoulin die dan met de beste kracht die hij nog in zijn lijf heeft probeert daar omhoog te rijden. Terwijl ik daar ook zie dat Sam Ome daar nog steeds goed bij zit. Ja, dat, toch de grote mannen, de Grote namen die daar redelijk voor aanzitten. Ik ben benieuwd of Alain Philippe kan volgen. En Valverde, die heb ik nog niet gezien. Maar die zal zich zo meteen maar laten zien. Maar wat gaat er allemaal af Ja, daar heb ik Valverde in ieder geval ook nog niet gezien. Dus wat dat betreft voor zijn fans uh, goede, goede hoop. De laatste 500 meter zijn uh, ingegaan van de Rojo Foucault. Het is niet de dag van Visconti bijvoorbeeld. De tweevoudige winnaar van de Amsterdam Gold Race. Die is eraf. af. oud winnaar hier. 2014, vier jaar geleden dus alweer. De Australier is er inmiddels ook afgegaan. Rafa Malmö. Maaika rijdt Paul voor onze neus. En dat doet hij in het wiel van de voormalig wereldkampioen. Rui Costa. Toch ook een uh, grote naam. Die het hier verschrikkelijk moeilijk heeft. Met zijn nummer uh, 13. Die daar rijdt. Ook Jon Isagiren heeft het op dit moment heel moeilijk. Schaat naar achter. Geesink komt uh, langzaam en zeker in de achterste regio terecht. En daarvoor aan Gio. Daar wordt nu de wedstrijd eindelijk hard gemaakt. Ja, ik zie trouwens ook dat uh, Matthews. Uh, Michael Matthews. Toch ook een van de favorieten eigenlijk voor deze koers, dat die moet lossen. En dat geldt ook voor Grain Thomas die eraf moet. En dan zien we daar vooraan, zien we dat Bob Jungels is weggereden. Bij de mannen die daar pal achteraan rijden. De mannen die ik net al noemde, waar ik trouwens ook verder bij moet noemen. Want ook die heeft aansluiting gekregen. En ik geloof ook dat de kopman van BMC, Dylan Teunstaar, heeft aangesloten. Dus dat zijn wel de grote namen bij elkaar. Maar Bob Jungels, de Luxemburgse kampioen, is de man die daar het tempo maakt. Ja, en dan kijkt verder om op kop daar van die achtervolgende groep. En dan is er niemand die daar bij hem Overneemt. Ook Daniel Maarten zit daar nog bij. Maar ze laten Valverde voorlopig even bungelen. Dan ben ik benieuwd wat Valverde gaat doen. Gaat hij vol door of laat hij gewoon lopen? Hij gaat vol door en krijgt nu steun van een van de andere coureurs. Die meteen die sprong maakt vanuit dat achtervolgende peloton. In de richting dus van Alejandro Valverde. Dan ben ik benieuwd wie die met zich meekrijgt. Ik dacht dat het een mannetje was van Sunweb. Maar ik kan me vergissen. Want we zien het heel erg hoog vanuit de camera in de lucht. In de helikopter. Ze laten ons even niet dichtbij komen daar. Terwijl we ook Achteraan in die groep, in dat eerste pelotonnetje... mensen zien staan op de pedalen om maar vol door te rijden... naar die top van de roche o Maar het peloton is wel definitief gebroken. Het kaf is van het koren gescheiden. En Bauke Mollema zit volgens mij in het laatste groepje. Luik Bastaraak, Luik, is duidelijk begonnen. Zometeen de ontknoping. daar. Ik meld even dat het hockey is afgelopen. Oranje-rood tegen HGC, werd 5-2. En dan nou, we blikken in de aanloop naar de honderdste bekerfinale. Af en toe even na, terug naar een, een bekerfinale uit het verleden. 2001 bijvoorbeeld was die finale van keeper tegen keeper. Ronald Waterreus van PSV versus Sander Bosker namens FC Twente. Bosker kwam als glorieuze winnaar uit de bus... en dus pakte FC Twente voor de tweede keer de beker. Na verlenging was er nog altijd niet gescoord in de finale... en toen kwam het aan op strafschoppen. En daarin pakte Bosker de ene naar de andere strafschop. Een nou, penalty stop is een heel apart gevoel. Uh, toen de Jong kwam, ik wist dat ik die moest stoppen, anders hadden we lager door sowieso al uit. De Jong, die stopt door Bosker, die de beslissing uitstelt. Ik zat eigenlijk naar de middenstip te kijken van uh, wie komt eraan. En, uh, en de Reus pakte die bal op en uh, ik denk, oh, ga jij hem nemen? Dus ik dacht, bij Sama, dit is, moet ik uh, C-Zeker pakken, anders is het... Uh... Afgelopen met z'n En Waterhoos zelf met een leeuward. Hij schiet hem dan in de linkerhoek, uh, daar waar hij naartoe ging. een nou, keer om Helderborg en uh, hij ging er Bosker blijft meester over de situatie. 120 minuten spelen, één bal verkeerd raken en de lul vanavond zijn. Nee, ja, weet... Op de pechvogel? Nee, dit is geen pech. 11 meter is niet zo ver, dus dan moet hij er gewoon in. En de zesde strakskop van PSV door Jonas Koenka. Met rechts de stop door Bosker. Fred Rutte volgt 6 PSV bij Twente voor de tweede keer in de geschiedenis in het bezit van de beker. Het is leuk dat je, dat je nou leuk, het is natuurlijk gewoon heel erg als je de beker wint. Komt niet zo heel vaak voor een club als Twente. En, uh, ja, van een tijdje terug volgens mij. En uh, ja, dat je het met deze groep doet, terwijl je eigenlijk een matig seizoen hebt... dan is het alleen maar mooi dat je alsnog een prijs kunt pakken. Die stopt er twee, dat is fantastisch. Ja, ja. Sander stopt er drie, dat is nog veel beter. Maar wat is dan erger, twee pakken of één missen? Nou, ik heb net al gezegd, ik word dus nu wel geselecteerd van Nederland zelf al, want ik kan wel schoppen, missen, dus nou pas ik er precies tussen. Ja, toch mooi weer. Uh... Terug te horen, die bekerfinale van 2001. Het duel tussen Ronald Waterhuis en Sander Bosker. Ja. En zo komen we langzamerhand in de buurt van 2018. Straks om zes uur de finale. Dat is dan lang nadat we de ontknoping hebben gehad... van luik naar luik Dumoulin liet zich even zien. Guillaume, waar is hij nu? Ja, hij zwoegt nu. En ik uh, ben benieuwd waar hij nu is. Zit hij nog aan de staart van dat groep? Ja, dat zit hij aan de staart van die eerste groep. Wel, uh, als laatste renner Sam Omer zit een beetje in het midden van die groep. Die is dus uh, goed meegegaan. Het is een groepje van een man of twintig, uh, denk ik zo'n beetje. Met Tim Wellens die daar hard op kop sleurt. Zojuist trouwens een geweldig kwartet aan de leiding. Valverde, Wellens, Daniel Martin en Julien Alaphilippe. Maar die werden teruggepakt, vreemd genoeg, door een ploegmaat van Wellens. Door Jelle van Endert die de rest van dat pelotonnetje meenam. En laten we niet vergeten Vergeten, dat was ik dus even vergeten. Dat we nog één man op kop hebben. 20 seconden voorsprong voor Bob Jumels. De Luxemburgse kampioen. Die al iets eerder is weggereden. Op de top van de roche aux faucon Met nog één klim te gaan. Zometeen de klim in luik. de Côte de Saint-Nicolas. Dwars door de Italiaanse buurt van Luik heen. Hij rijdt dus aan de leiding. De voorsprong wordt wel kleiner. 16 seconden. Want wat erachter zit. Dat is Koninklijk Hoor. Dat zijn alle grote namen. Met in ieder geval dus Tom Dumoulin en Sam Omer daarbij. En uh, Grain Thomas. Die wordt op dit moment uh, gelost. Wij gaan hem uh, voorbereiden. Bij, net als dat gebeurt met. Uh, dat is Michael Matthews inderdaad. Die uit, uh, zeg maar, dat uh, eerste pelotonnetje wordt gelost. Op dit moment ook. De ploeggenoot van Tom Dumoulin. Geesink schuift daar langzaam maar zeker de verkeerde kant op. Want die zakt er een beetje doorheen. Op deze hele gemene uitloper van La Roche-Ofocol. Dit is de plek waar het in het verleden. Terwijl we nu worden stilgezet met een barrage. Dit is de plek waar het in het verleden wel eens uh, beslist werd. Waar het wel eens werd. Uh, waar dan wel eens de beslissende groep wegreed. Het is niet meer de officiële beklimming van La roche maar het is een hele gemene uitloper tussen de weilanden door. Gezing dus in dat groepje waar we net zagen... dat Bouke Mollema probeerde de sprong naar voren te maken. na de groep met Tom Dumoulin daar dus onder andere bij. Maar dat lukt op dit moment nog niet. Hij is teruggepakt door deze achtervolgende roep. Nu zit dan dit, die uitloper van La roche er ook op. En gaan we beginnen aan de afdaling naar de buitenwijken. Van Luik. Op weg naar de laatste officiële klim, die van Saint-Nicolas. Ik denk dat dit voor mij. Een... NTO ja. Radio 1.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 En in Frankrijk is sprake van een etnische zuivering... zo stelt een manifest in het dagblad Le Parisien. In het pamflet staat dat er nieuw antisemitisme is ontstaan... onder moslim-extremisten... dat voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog ook weer doden eist. Het stuk is ondertekend door 300 prominente Fransen... onder wie de rechtse oud-president Sarkozy... de linkse oud-premier Vals... en zanger Charles Aznavour tekende ook, net als acteur Gérard Depardieu. Petter Kuipers-Bunneke is hier. Um, er gaan geruchten dat de herfst langzaam terugkomt. Is dat een beetje overdreven? Dat is echt heel zwaar overdreven. Oh, goed nou, zo, gelukkig mag Ik aan wat je langzaam vindt. Uiteindelijk ja, komt hij. Ja, als je maar lang genoeg wacht inderdaad. Nee, want uh, ja, kijk, we hebben nu eigenlijk een soort voorschotje op de zomer al. Met de daarbij behorende onweersbuien overigens. Die zijn zich echt sinds uh, nou, ja, 20 minuten en een half uurtje aan het ontwikkelen. Boven Zeeland, Noord en Noord-Brabant uh, en ook richting Zuid-Holland, Utrecht. Dus die gaan gaan er aankomen. Uh, ze trekken wel vrij snel over. Dus het zijn even een paar donderklappen en wat regen. En dan is het als het goed is weer overgetrokken. Dus Rotterdam en de omgeving uh, is gewaarschuwd. De bekerfinale kan zomaar zijn dat het niet droog blijft daar. Of is dat Nou, niet? ik denk dat het wel meevalt daar. En de reden daarvoor is, is dat aan de kust uh, de temperaturen toch iets lager zijn. Omdat de wind een beetje van zee waait. En uh, die lagere temperaturen die voorkomen eigenlijk de opbouw van die onweersbuien. Dus aan de kust zit je eigenlijk relatief goed. Omdat het daar juist iets minder warm is. Mm -hmm. uh, maar goed, vanavond... Vanavond hebben we dus ook nog een aantal van dat soort onweersbuien. Naarmate ze naar het oosten trekken worden ze wat feller. Uh, uiteindelijk trekken ze het land uit. Dan hebben we vannacht nog een paar buien... bij een minimumtemperatuur van zo'n 9 tot 12 graden. Morgen wordt eigenlijk een hele prima dag. Het blijft namelijk droog. Het is ook opnieuw zonnig. Het wordt natuurlijk wel een stuk minder warm dan vandaag... want die warmte die wordt vannacht verdreven. Uh, temperatuur komt uit op zo'n 13 graden op de Wadden. 17 graden in het midden van het land. En in het zuidoosten kan het nog 18 of 19 graden worden... Prima weer eigenlijk. En ook uh, hele gemiddelde temperaturen voor eind april. Na morgen, dan gaan de temperaturen wel iets verder omlaag. Maar om het nou herfst te noemen, vind ik overdreven. Ik zou zeggen, dit is gewoon eigenlijk... Het waren ook maar geruchten. geruchten. En bovendien, als je het zo insteekt... dan krijgen mensen toch een goed gevoel... als jij het dan zo weer relativeert. Snap ja, je ja, ja je dat, dat was, was een bedoel? hele goede ja. truc voor jou. Ja. <coughs> er gaan geruchten dat er files zijn. Ja, bij van. Ja, dat, die, die berusten ook op feiten. Want uh, op de A4 van Amsterdam... naar Den Haag is het hele middag al heel erg druk. Er staat uh, bij Roelofarensveen nu vier kilometer... na een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. Verderop bij Leidsendam nog eens vier. De A44 richting Den Haag... is geen goed alternatief, want de vertraging is daar bijna nog groter, tussen Leidsendam en Vassenaar... ongeveer 20 minuten oponthoud. En vanaf het strand op de N201 rijden vanaf Zandvoort naar Hoofddorp, steden, nu 4 kilometer met 20 minuten oponthoud. Radio 1, NOS, langs de Lijn. Even kort naar nou, Matthijs Westraat bij de Kuip. Het uh, gerucht ging dus dat er wel eens een buitje zou kunnen vallen. En? Ja, dat, dat heeft Peter helemaal goed gezien. De Kuip mag verdeeld zijn in twee. Precies in tweeën. De ene helft fijn uit, de andere helft de zet. De lucht erboven is ook verdeeld in tweeën. Aan de ene kant brandende zon. En aan de andere kant echt zwarte wolken met inderdaad regen. Dus het klopt. Ah, kijk aan, zo zie je maar. Hij heeft er echt verstand van. Vraag ik me wel af boven welke supporters schijnt dan de zon ja, Dat uh... vroeg ik mij ook af. Ja. Als het in tweeën verdeeld wordt, ja, straks. Het echt misschien. lokaal buitje. Kunnen ja. Ja. we naar de luikbaas straks gaan? Ja, Gio, je was straks een beetje sceptisch over uh, de koers. In Middels, ben je tevreden? Ja, weet je, ja, het komt allemaal wel een beetje erg laat. En het is eigenlijk een beetje volgens een soort vastgeroest patroon. Hè? Iedere keer luik, luik, wacht maar tot 25 kilometer voor de meet. En dan barst het los. Maar dan krijg je meestal ook wel spektakel. En dat moet ik eerlijk zeggen, dat hebben we de afgelopen jaren ook vaak gehad. En dan hebben we vandaag weer met Bob Jungels, de Luxemburger. 25 jaar oud, nationaal kampioen van zijn land. Nog nooit een echte klassieke gewonnen. Wel uh, etappen in de Ronde van Italië gewonnen. Maar die uh, rijdt in ieder geval uh, los van het uh, peloton. Want hij heeft inmiddels een voorsprong uh, van 38. 30 seconden. Daarachter een grote groep dus. Een mannetje of 20-25. Met daarbij die twee Nederlanders. Met uh, in ieder geval Tom Dumoulin en Sam Ome daarbij namens Sunweb. Die zouden dus nog een spelletje kunnen spelen. En dat kunnen ze ook bij Astana doen. Want die leiden op dit moment de achtervolging. Een van de knechten van Jacob Voegelzang. Want Voegelzang is toch de kopman van die ploeg. Die nog in die achtervolgende groep zit. Met daar onder andere verder nog bij Valverde. Wellens en Van Endert. Gasparotto heb ik gezien. Alaphilippe heb ik daar gezien. Daniel Martin. Enau. Kreutz. Formalo, de man van Bora die het moet doen omdat Maika gelost is uit het peloton. Nou dat zijn een beetje de namen die we daarvoor voorin hebben gezien. En kijken of ik daar ook Romain Bardet zie. Ja, daar zie ik ook Romain Bardet zitten. Die kunnen we er dus ook bij schrijven. En daarachter dan een groepje waar Sebas achter zit. Met volgens mij nog een paar Nederlanders. Sebast. Met uh, Robert Geesink daarbij, met Bouke Mollema daarbij. Met uh, Maurits Lammertink daarbij. Maar dit is klaar hoor, deze groep. Deze groep gaat niet meer terugkeren bij uh, zeg maar de groep hiervoor, de eerste achtervolging. Volgens op Bob Jongels. Want hier wordt op dit moment vooral gesproken. Kwiatkowski zit er ook bij. Geraint Thomas zie ik daar zitten. En die zijn allemaal een beetje nu aan elkaar, naar elkaar aan het kijken... in de afdaling in de richting van de straten van Luik. En hier is de fut er wel uit. Als ik ook naar voren kijk, die brede weg tussen de huizen door... in deze buitenwijken richting het stadion van Standaar Luik... van de voetbalclub, dan zie ik vooral een hele lege weg... Daar uh, vooruit. Dus hier is het wel klaar. Dit zijn de verliezers van deze 104de luikbastenakeluik. En ik uh, hoop dat wij dadelijk op de Saint-Nicolas, de laatste officiële klim van de dag, deze groep voorbij mogen. Om uh, een kijkje te gaan nemen daar bij de groep. Waar dus Dumoulin en waar Sam ja. Ome zit. De achtervolgers op de koploper op. Bob Jongels. Goed, gaan wij weer even uh, sfeer proeven in uh, Rotterdam... voor die honderdste bekerfinale tussen AZ en Feyenoord. We gaan schakelen met het uh, centrum van Rotterdam. bij Volgens mij bij de fanzone, waar heel veel mensen... die dus geen kaartje hebben kunnen krijgen... naar de groot scherm kunnen kijken om daar de bekerfinale te beleven. Remco Ter Kloeze, jij bent daar. Beschrijf even hoe de sfeer er is. Ja, goedenavond. Ja, heel goed. Uh, het is uh, recht tegenover het stadhuis, dus midden in het centrum van Rotterdam. En hoe de sfeer is, uh, het is uh, een, uh, een defense zone is afgezet met hekken en daardoorheen uh, ja, een heleboel uh, muziek en vrolijkheid en blije mensen. Het aantal komt ook net naar buiten. Is, is het leuk binnen? Ja, geweldig. Het is echt uh, het is één grote sfeer. Het is uh, genieten, Feyenoord kampioen en die blijven de kampioen en vanavond pakken ze de beker. Eerst prijs weer voor ons. Veel vertrouwen in, hoeveel gaat het worden? 3-0. En wat denk jij? Ik denk sowieso 5-0, man. 5-0? Ja. Jongen, dat AZ tegen toppen is, is helemaal 3 keer niks, man. Ah. En nu? Ik hou het op 3-1. 3-1, Geweldig. Ja. En, uh, en nu uh, richting het stadion? Ja. Of uh, gaan jullie uh, hier nog even verder? Nee, nee, We nee, hebben kaarten. We gaan uh, nu met z'n allen naar het stadion. We gaan een mooi feestje mouwen. bouwen. we goed. Wat zeg je? We gaan, je? gaan genieten. Wensen jullie heel veel, heel veel plezier mee. Uh, ja, je zei, uh, de mensen hier uh, gaan dus niet naar het stadion. Ja, sommigen dus wel. Sommigen hebben kaart. En uh, je ziet dus nu ook een. hebben die die zijn beroemd. Van aardigen en Wat een pad, Wat een pad. Ja, dat zat er natuurlijk aan te komen uh, tussen allebei voetbalsupporters. Je hoort het erg gezellig: uh, er is een kleine exodus gaande van die, uh, van die fanzone richting het stadion. Uh, maar er komen ook nog steeds een heleboel mensen hier binnen die genieten van het zonnetje. Nou, ik vind het mooi uitgevoerd. Ja, oude Feyenoord-hit pakken we er nog even bij. Voordat het voetbalfeest losbarst, hopelijk een prachtig wielerfeest. Uh, de laatste, wat is het, 7 kilometer, Guido? Ja, het ziet er goed uit voor rood, wit, blauw. En dan heb ik het niet over Nederland, maar over de vlag van Luxemburg. Want uh, die kleuren draagt Bob Jungels. Alweer een man van Quickstep, hè? laat dat ook eens even duidelijk zijn. Dat die beheerste dit seizoen toch echt uh, de koersen. Met Alaphilippe dus alweer een klassieker gewonnen afgelopen woensdag. En nu hebben ze Bob Jungels vooruit gestuurd. Een man die uh, ja, nog niet echt heel veel grote wedstrijden heeft gewonnen. Maar al jaren, jaren als uh, een van de grotere talenten wordt gezien. En gaat hij het dan vandaag waarmaken? Nog minder dan 7 kilometer te rijden voor Jungels. En Alaphilippe verdedigt zijn uh, Kansen, want die probeert daar als toorzender voor in die achtervolgende groep mee te rijden. Op inmiddels 48 seconden. Terwijl ze zo meteen moeten gaan beginnen aan die Côte de Saint-Nicolas. Die laatste echte klim. En dan krijgen we nog dat gemene valsplat in de richting van de finish in Ans, Waar ook nog van alles kan gebeuren als het daar maar dicht genoeg bij elkaar zit. Maar 50 seconden. Het lijkt een aardig gaatje. Maar als er gedemarreerd wordt uit die groep die erachter zit. Ja, dan gaan we wat zien gebeuren. En daarachter dus, achter die groep met Sam Ome en Tom Dumoulin... Daar hebben we dus onder andere Mollewaa en, en uh, Maar dat is de groep met geklopt hoor, want het feit dat er net uh, in het slot van de afdaling naar Luik, dat daar nog weer renners terugkwisten wisten te keren in uh, die groep waar dus ook uh, Lammertink in zit, dat zegt genoeg op de Saint-Nicolas als wij dadelijk gaan beginnen, net als de koploper op dit moment doet, terwijl we echt door een enorme stofwolk heen rijden in de buurt van het stadion, op weg dus na die klim van Saint-Nicolas, dan gaan we deze groep voorbij en dan uh, gaan we dus richting de groep met uh, en met Sam Omer de achtervolgers op de Luxemburgse koploper. Die 50 seconden heeft Rio de voorsprong van Bob Jungels. Sterker, hij is alweer opgelopen na 53 seconden, die voorsprong van Bob Jongels. 6,3 kilometer nog. De weg gaat alweer omhoog. We weten dus dat we in de straten van Luik zijn. En dat we begonnen zijn aan die klim door die wijk. Die altijd zo Italiaans kleurt tijdens Luik, bastenaken Luik. En dan kijk ik naar de achtervolgende groep. En dan zie ik dat Tim Wellens gaat proberen om het gat nu te overbruggen. Hij is de man die het tempo maakt, de kneep van uh, Vogelsang gaat eraf. De laatste man van Astana blijft daar nog uh, rustig zitten. En dan zien we wel eens met Filip in het wiel. Daarachter weer Valverde. Dan weten we ook dat daar Kreuziger vlak achter zit. En de twee mannen van Sunweb die houden zich voorlopig even Koestaar. Sam Ome die zit het vers naar voren in die achtervolgende groep. En krijgen we dan een uitval van een van de mannen van uh, Kreuziger. Is het Kreuziger zelf die daar gaat of is het uh, zijn ploeggenoot? Even kijken wie het is. Het is Jack Hake die daar nog bij zit. Dat doet hij goed. Jack Hake probeert de aanval te openen en dan krijgt hij... Van de demarage van Jelle van Indert. De nummer 3 van de afgelopen Waalse Pijl. Hij slaat wel een gaatje, hoor. En dan moet Fugels aan het gat dichten. Jelle van Endert, die dus in een prima vorm is. Ja, dat vond Tim Wellens niet leuk. Dat hij eraf werd gereden door zijn ploeggenoot Jelle van Endert. Die de sprint eigenlijk aanging in de finale op de muur van Louis van de Waalse Pijl. Maar vervolgens dus Wellens eraf reed. Wij met de motor nu ook begonnen, als het ware, aan die Saint-Nicolas. En wij maken jacht op die achtervolgende groep. Ook om te kijken hoe hij het gaat natuurlijk nog met de Nederlanders die daarin zitten. Met Giro-winnaar Tom Dumoulin bijvoorbeeld op de Côte de Saint-Nicolas. Ja, Giro. dat gat wat Jelle van Endert slaat is toch aardig hoor. Want het blokkeert dan bij Jacob Voegelsang. En Valverde blijft dan ook gewoon stilzitten. En van Endert die rijdt zomaar 30 seconden af van die voorsprong die Bob Jungels had. Want die zit inmiddels op 28 seconden. Met nog 5,5 kilometer te gaan Bob Jungels. De schouders breed, een beetje rijdend alla Steven Kruiswijk. De armen ook wat gehoekt naar buiten. En die probeert dan toch overleven op die klim. Maar Jelle van Endert die ooit eens een keer een prachtige etappe won in de Pyreneeën. En van, van wie we daarna ja, toch niet echt geweldig grootste dingen meer zagen. Die is er weer helemaal hoor. Jelle van Endert dus terug. Hij Jelle van Endert in achtervolging op de koploper op Bob Jungels. En uh, achterin de groep achtervolgers wordt Tom Dumoulin op dit moment langzaam maar zeker gelost. De Giro-winnaar van uh, vorig jaar net terug van zijn hoogtestage op 500 meter van de top van deze officiële laatste officiële Klim wordt Tom Dumoulin daar langzaam maar zeker inderdaad uit het wiel gereden. Gaat nog een keer op de pedalen staan. Heeft daar volgens mij uh, wel eens in het wiel zitten. En ook Omen heeft op dit moment moeite om dat tempo bij te houden... in de laatste honderden meters van deze Côte de Saint-Nicolas. En daar is uh, Bob Jungels al bijna boven. Die komt daar toch als eerste boven met een voorsprong van 22 seconden op Jelle van Endert. Hij is inmiddels boven. De weg valt vlak alweer wat af... Je ziet het ook meteen aan de tempel. Ja jongens, en je kunt ook best aardig tijd rijden. Dus nou moet je het gewoon door gaan douwen. Met uh, die voorsprong die je hebt. Want dat zou toch nog wel uh, te houden zijn. Daarachter is het Gasparotto, dacht ik. Ja, nee, het is uh, niet Gasparotto. Het is uh, een van de andere mannen van die ploeg uh, van Bahrein. Het is uh, Pozzovivo die daar uh, achteraan uh, rijdt. En uh, dan moet ik eens kijken of Gasparotto daar nog bij zit. Maar goed, wat doet het ertoe? We zien nu de man uh, van uh, Bora zien we daar, uh, op kop komen. Dat is uh, Formolo. En... Uh, uh, à la Philippe die daar op de tweede plek zit. Maar als die mannen te veel naar elkaar gaan kijken, ja, dan zijn ze gewoon geklopt. Want dan gaat Van Endert in de richting rijden van Bob Jungels. En krijgen we straks misschien wel een sprint. deux Met uh, 19 seconden verschil nog maar tussen Bob Jungels en uh, Jelle van Endert. De achtervolger. Ja, Jelle van Endert. dat is dus uh, de beste lotto soudal Man. Die Belgische lotto-ploeg. Uh, in deze fase van het seizoen in het uh, Ardense 2. Waalse Luik Waalsepel. Luik Barsenaken uit. Want Tim Wellens. Die toch wel heel veel had gezet hoor. Op deze wedstrijd zit. Voor ons rijdt daar eenzaam en alleen nu op de top van de Saint-Nicolas. Dan zie ik Tom Dumoulin daarvoor rijden. Die slaat de hoek om linksaf. En ik dacht dat ik de kleinere Sam Omen niet al te ver daarvoor weer zou rijden. Maar de boel helemaal uit elkaar geslagen in de straten van Luik. Op deze Côte de Saint-Nicolas. De laatste officiële beklimming van de dag. Maar we krijgen dus zo nog die gluiperige weg. de Eigenlijk de ongecategoriseerde klim naar de finish plaats naar ons. Nu van Julien Alaphilippe, de winnaar van de Waalse pijl. Eindelijk heeft hij Valverde daar geklopt. Maar kan die, uh, is hij op tijd om hier nog het gat te dichten met Jelle van Endert? En daarna nog het gat te dichten met Bob Jungels. Want die zit op 3,5 kilometer van de finish met een voorsprong van 20 seconden op Jelle van Endert. En dat gat wordt niet echt kleiner. Terwijl ze nu echt vol even in afdaling zijn. En daarna krijgen we dat valse plat in de richting van de aankomst in As. Wij gaan met Tim balans nu voorbij de ploegenoten van Van Endert. En wat ziet hij eruit? Overal op broek en shirt zie je die zoutplekken. Het is een loodzware dag geweest in Luik van Bastenakenluik. Een uitputtingslag. Achter in de groep met de favorieten valt het weer stil. Want eh, Formelo en Alain Philippe zijn weer teruggepakt. En dat betekent dat ze allemaal weer naar elkaar gaan, gaan kijken. De mannen die op de ranglijstjes op de top 10's, op de top 5's allemaal bovenaan stonden. Bob Jungels stond er niet bij. Jelle Van Endert, oké, okay, moet gezegd worden. Die werd wel door sommige mensen getipt. Maar de achterstand van Van Endert op Bob Jungels is op dit moment nog steeds 25 seconden. Met nog 2,5 kilometer te rijden. Ja, misschien kan je dadelijk een top geven Gio. Dan kan ik eens kijken wat de achterstand is van het groepje met Tom Dumoulin met uh, Sam Omen die uh, voor ons rijden samen met de renner van Mitchelton Scott. Zij passeerden in ieder geval een uh, nou, half minuutje geleden het pano van de laatste drie kilometer. Proberen in ieder geval nog terug te keren bij de groep met Alejandro Valverde. Aanval van Romain Bardet uit de groep met de favorieten. En die krijgt dan een van die mannen van EF Education First Draypack mee. Ja, dat moet dan toch die Michael Wood zijn. Want die zat in de klim. Zat hij in ieder geval als enige van zijn ploeg nog bij de grote namen. Maar ze zijn er nog lang niet hoor. Ze komen er gewoon niet bij. En het verschil tussen Bob Jungels en Jelle van Endert wordt alleen maar groter en groter. 32 seconden nu. Ik denk dat Bob Jungels op weg gaat naar zijn eerste overwinning in een echte klassieker. In een monument nog wel. Luik luidt gaat hij winnen. Met nog 1,7 kilometer. En ik denk dat uh, de groep die jij net beschreef, Gio, zeg maar de elite groep daarachter. Achter Jules en achter Van Het is dat dat de groep is waar uh, langzamer zeker Tom Dumoulin gaat uh, terugkeren. Met Sam Omen en met Jack Hake, het uh, talent van Mitchelton Scott. De man met de rode haren zijn inmiddels ook in de laatste twee kilometer. Op dat vols platte gedeelte zien zij inderdaad niet ver voor zich uit die groep rijden. Het is inderdaad Michael Woods die daar samen met Julian Alaphilippe probeer, oh Sorry, met Romain Bardet. Een andere Fransman probeert dat gat dicht te rijden richting Jelle van Endert. Maar als ze die te pakken hebben, dan weten ze dat er nog een kloof gaat... tussen hun en de koploper. Tussen Bob Jungels en de eerste achtervolgers. Want het gat is inmiddels 35 seconden geworden. En daar in de vechten ziet hij al het fot van de kilometer. De laatste kilometer voor Bob Jungels. 1,1 kilometer nu nog voor hem. Het kan hem haast niet meer ontgaan met die voorsprong van 36 seconden. Ja, nu zie ik ze allemaal mooi... Uh in een, ja, beeld van mijn ogen, zeg maar, op die lastige weg. Dat laatste gluiperige stuk omhoog richting de finishplaats, Richting uh, Ans, waar we dus voor de laatste keer aan aankomen. Tom Dumoulin en Sam moment teruggekeerd in de groep. Waar Philippe zit, waar hij nou zit, waar Vogelsang volgens mij zit... waar het rug nummer 1 zit, Alejandro Valverde, de man die vandaag uh, voor de vijfde keer dit monument kon gaan winnen... maar dat waarschijnlijk niet gaat doen, want de winnaar rijdt daar ver vooruit... Inmiddels dus al in de laatste kilometer. Ik zie Van Endert die volgens mij terugzakt. Ja, die zakt zeker terug. Want het is 40 seconden de achterstand van Jelle Van Endert... bij het ingaan van de laatste kilometer. Bob Jungels, de Luxemburgse kampioen... op weg naar de winst in dit monument. Ja, want Van Hendert, die wordt zo meteen teruggepakt hoor, door Romain Bardet en Michael Woods. Dat gaat om de ereplaatsen, want ze komen niet meer bij Bob Jungels. We krijgen geen tijdverschillen meer, maar zojuist was het 35 seconden. Dat rij je niet zomaar 1, 2, 3 dicht in die laatste kilometer. En dan eh, zie ik ook nog weer dat dat achtervolgende groepje dat dat er ook bij staat te komen. Maar Bob Jungels die wil ik graag zien, want die moet toch inmiddels binnen de laatste 500 meter zijn. Die moet toch in het zicht zijn van die laatste bocht, dat hij eh, zo meteen naar links moet draaien. En dan uiteindelijk eh, de avenue hierop gaat eh, draaien, de avenue. Jean Jaurin de finishplaats hier. in ons voor de laatste keer. Bob Jungels dus op weg. Daar komt hij hoor. Hier zit hij op dat stuk waar we Anna van der Breggen ook optakten. Zojuist Bob Jungels op weg naar die laatste bocht. Nog even omkijken. En dan weet hij gewoon dat hij hem te pakken heeft. En dan weet Patrick Lefevre, De ploegbaas van Quickstep. Dat hij alweer een zege te pakken heeft. Ik denk dat het nummer 27 zo ongeveer moet zijn. Voor Quickstep in dit seizoen. Want ze winnen alles zo'n beetje waar ze aan deelnemen. Wat een mooie dagen zijn dat voor die ploeg. Met uh, natuurlijk Nicky Terpstra de ronde van Vlaanderen. En nu dan Bob Jungels. Die nu de bocht doordraait. Op de laatste 150 meter afkomt. En dan nog even staat op te pedalen. Hij neemt geen risico in die bocht ook. En dus gejuich klinkt voor Bob Jungels. De Luxemburgse kampioen. Die nog even met een verbeterde trek op zijn gezicht. Dat laatste stukje even. Het is het uh, sprint. Probeert zijn truitje dicht te doen. Jo, ik zou er niet te veel moeite meer voor doen. nou maar rustig uh, over de streep. En Bob Jungels komt hier als winnaar over de streep. Van Luikwassen was er 2018. Zo Je was. Jelle van Endert Die uh, wordt teruggepakt op dit moment op Bardet door Boer door het groepje met Omen wat daar, daar dicht achter zit. Waaruit Tom Dumoulin gelost is. De Giro-winnaar Gio rijdt op 500 meter van de finish. Zeker, die rijdt op 500 meter van de finish. En daar komt Bardet door de bocht met Woods in het wiel. Die gaan strijden om plek nummer 2. Weten in ieder geval zeker dat ze een podiumplek te pakken hebben. Want van en dat hebben ze achter zich gelaten. Of komt Gasperotto er dadelijk nog met een sprintje aan. Of alle Philippe. nee, nee, nee, die komen er echt niet meer bij hoor. Het is Woods die hier dat sprintje om de tweede plek lijkt te winnen. Zodat we op de eerste plaats jungels hebben op de tweede plaats. Michael Woods, dan op de derde plaats Bardet, ja ja en daar komt Julian Alaphilippe, juichend over de streep wijzend op de naam van de sponsor Want hij komt niet op het podium hij wordt vijfde, maar hij weet dat een ploeggenoot van hem gewonnen heeft, en hier komt Sam Omer over de streep als eerste Nederlander, ik denk zo'n beetje op plek nummer tien Goed, jongens, Winters, Volgoed en uh, Bardet en Sam Omen... de beste Nederlanders, zometeen alle rangen en standen. Eerst weer even vooruitkijken naar die bekerfinale. Om zes uur aanzet Feyenoord, honderdste editie. Um, we hebben al wat gedenkwaardige finales uit de geschiedenis gehoord. Nu gaan we naar 2002, de finale tussen Utrecht en Ajax. Een editie die beslist werd door een golden goal in de verlenging... van Slatan Ibrahimovic. Na afloop werd er echter alleen maar gesproken over één man. De grensrechter, Ronald Kloeg. Prachtig gezicht om links bij de Ajax-supporters... en rechts bij de Utrecht-supporters... tientallen fakkels te zien ontstoken worden. De sfeer in, en, en die zei dat, een niet helemaal gevulde kuip. Dat is natuurlijk jammer, maar er is desondanks goed. Het zonnetje doet mee, het weer doet mee. En ik heb de indruk dat, uh, ook als ik naar buiten kijk... buiten de kuip, dat daar, godzijdank, nog niks vervelends gebeurd is. De sfeer in de bus was ook heel, uh, ja, heel bedrukt. Uh, logisch, hè. Uh, eigenlijk had hij beter in die bus moeten. Ibrahimov fiets in de lucht afgetroefd door Zwaanswijk. Bal voor de voeten van Van der Meijden maakt een actie buiten ons. Schot erin, erin, Wat een baan, mist het. Dit kan je beschrijven als een emotioneel moment als je dit terugziet, hè? Want uiteindelijk wat je hierdoor, ja, wordt gewoon de beker ontnomen. Op het moment dat iedereen denkt. Dat binnen is en mensen zich nu verdringen voor de monitoren. Waar de herhalingen zijn, zien wij dat van de meiden aanlegt. dat wel wat mensen Horsen buiten het spel staan. Maar ja, als die niet aan de bal komen, ja, ja, die, die komen is... dus wel aan de bal. Gewoon twee meter buiten het spel. Ik heb uh, vannacht, vanmorgen, vandaag, sinds gisteravond naar verklaringen gezocht. Uh, geen excuses, want ik vind dat ik een blunder gemaakt heb... die ik niet mag maken. Dus Deze treffer had niet mogen tellen. Oh. Maar hij telt wel, want Temmink ziet het niet. Van Berto krijgt inderdaad dus de treffer achter zijn naam... in de laatste seconde van de wedstrijd. Je weet op dat moment dat jij met jouw fout... Uh, een heel belangrijke fout gemaakt hebt. En in dit geval met name Utrecht... Uh, door je fout heel erg onrecht aangedaan. Het Utrecht-publiek is boos en heeft alle reden om boos te zijn. Want Roberto, die scoort, staat gewoon een meter of anderhalf buitenspel. Ik heb gezien na de wedstrijd, ik heb gezien het een beetje. Ik zie dit een beetje, met, ik denk drie meter. Ik denk dat ik normaal gesproken een wedstrijd in de nacompetitie nog haast zou hebben, maar in mijn hoofd staat nu even niet naar fluiten. Ik ben sportman op en top. En ik heb uh, gisteren als sportman een zware nederlaag geleden. En ik ben uh, voorlopig even toe aan een paar weken zonder vlag. Zielig eigenlijk. Ja, eigenlijk wel ja. En, uh, Stom en zielig. Ja, en ook gewoon krachtig dat je dan de dag later dat ja. uh, allemaal vertelt en toegeeft. Ja. Nederlands kampioenschappen, uh, kleine nummers roeien op de bosbaan. Ragnar. Ja, ik zal je nog twee uitslagen meegeven. Koen Metzmakers hadden wel gemeld. 10 seconden, maar liefst voorsprong op de concurrentie in de finale van de skift. Die prolongeert daarmee zijn titel. En hij zal nu ook op het internationale podium meer willen laten zien. Want hij vaart eigenlijk nog niet zo lang internationaal. Tant als zijn opleiding is, die komt uit Hasselt in Overijssel. Ze is weer in Nijmegen. En hij gaat nu met het einde van die opleiding in zicht zich meer en meer op het roeien richten. De laatste wedstrijd die uh, nog even gemeld moet worden. Reacties uh, had ik nog willen aanbieden, maar dat zal krap gaan worden. Uh, de mannen twee zonder, ook een mooi veld. Allemaal uh, roeiers die uh, met name ook in achten hebben geroeid. Veel uh, ervaren roeiers die al lange tijd uh, lid zijn van de nationale equipe. Hoewel er hier vandaag wordt gevaren onder de vlag van de vereniging... waar al deze mensen lid van zijn. Kai Hendricks en Harold Lange zijn uh, de winnaars. Misschien niet op voorhand meteen op uh, die plek neergezet... maar Kai Hendricks is ook een routinier, een oud-wereldkampioen. Een oud, ja, oud Olympier ook uh, tot twee keer toe. Dus dat is iemand om rekening mee te houden. En Harold Lange is ook gewoon een hele krachtige roeier. Zij worden tweede voor Ruben Knap en Jasper Tisse. Een uh, duo dat eigenlijk uh, in de meeste vooruitblikken op uh, plek 1 was, uh, was neergezet. En uh, ja, dan hebben we die vijf nummers, die nationale titels gehad. En kan het internationaal seizoen gaan losbarsten. Vanaf nu. Goed, uh, dat was uh, Rachna Niemeijer. Gaan we weer even kijken bij uh, Gio. Uh, Bob Jongels wint dus Luik, Barstenaak Luik. Gio, het is lang geleden dat een Luxemburger uh, deze klassieker won, hè? Ja, zeker. Uh, zeker lang geleden. Want uh, als je kijkt op de erenlijst van uh, Luik, Barstenaak Luik... dan zie ik Andy Schlek hier in 2009... als laatste Luxemburger daar uh, bovenaan op het podium staan. Dus ja, och, het is ook geen eeuwigheid, hè? Laten we eerlijk zijn. Ik wou bijna zeggen, het is langer geleden dat er een Nederlander won... maar dat is niet helemaal waar... Want waar Wout Poels won twee jaar geleden. Maar daarvoor was het 1988 Adrie van der Poel. De laatste Nederlander voor Wout Poels die hier won. En het is inderdaad zijn de 27ste overwinning alweer van de ploeg van Quickstep. Want uh, de Waalse Pijl was nummer 26 inderdaad. Dus ja, die heersen in dit voorseizoen, in dit klassieke seizoen. Ze winnen overal uh, zo'n beetje waar ze rijden. En Jungels heeft nu weer het werk van de ploeg prachtig afgemaakt. Maar goed, hij heeft zich ook de sterkste getoond hoor. Want uh, je moet het maar kunnen op het einde van een loodzware luikbastenakeluik. Ook al was het een saaie koers tot 25 kilometer voor de streep. Maar je moet het maar aankunnen om dan in die finale nog vol mee te gaan. En dan dat spel ook prachtig af te maken. Mooi afgemaakt dus door Bob Jungels. Tweede Michael Woods, de Australiër. Uh, Canadees moet ik zeggen. Uh, dan op de derde plek. Romain Bardet, Fransman. Weer een Fransman op de vierde plek. Alain Philippe. Dan hebben we Pozzo, Vivo, Gasparotto, Formolo, Kreuziger. Eerste Nederlander is Sam Ome op de twaalfde plek. Tom Dumoulin, vijftiende. We zijn weer uh, quickstep, hè? Ja, inderdaad oh, alweer. Ja. ja. Nog minstens drie uur langs de lijn met straks AZ Feyenoord de bekerfinale. Oh, nee. NPO Radio 1. Er is uh, grote onrust ontstaan onder de inwoners van het aardbevingsgebied in Groningen. Iedereen zit hier met zijn eigen verhaal. Je voelt je echt verloren. Er komt geen duidelijkheid. Van binnen ben je ook kapot. We willen weer veilig wonen. Het NOS Radio 1-journaal. Is wel mooi weer, hè? Het is ideaal weer om het zonnepaneel te testen, ja. Nou, dan kunt u bakken met geld verdienen, want dit is de toekomst, hè? Ja, drinkt u wel eens alcovrij bier? Zeker. Met Jurgen van den Berg. Zijn ze een beetje te drinken? Ja, je drinkt het wel makkelijker weg. Je bent de smaak gewend. Ja, oh. <laughs> dat zal altijd zijn. Het NOS Radio 1-journaal. Elke werkdag, ochtends van 6 tot half 10. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Wegens Succes Verlengd. De veelgeprezen tentoonstelling A Wonderful Journey. Met meesters als Monet, Matisse, Renoir, Picasso. En natuurlijk de nieuw ontdekte tekening van Van Gogh. A Wonderful Journey. Tot en met 27 mei in Singer-Laren. Jochem, ik heb het gevonden! Wat stamt alle groepsaccommodaties overzichtelijk bij elkaar? Wauw, de ideale plek voor het hele stel. Groepen.nl In alle discussies over wat er met onze internetdata gebeurt... wordt wel eens vergeten dat het mensen zijn die de algoritmes schrijven. Dus domt de vraag op wie werkelijk de touwtjes in handen heeft. De mens of de machine. Digitaal overleven. Vanavond 5 over 9 NPO 2, VPRO Tegenlicht. De ideale plek voor het hele stijl. Groepen.nl Groepen.nl. Alles is familie. Nieuwe familie is familie. Verre familie blijft familie. De nieuwe vriend van je moeder is familie. En de nieuwe vriend van je vader ook. De hond is familie. De koelkast is zelfs familie. Ik ben ook familie. En Alexa, Siri of hoe je hem of haar noemt, familie. Hoe je familie zich ook ontwikkelt, ons netwerk groeit met je mee. The future is exciting. Ready? Vodafone. De Renault Senic als je een ruime familieauto zoekt. Of de nog ruimere Grand Senic als je familie wat groter is. Wil je morgen al met je familie op stap? Kom dan vandaag nog naar de Renault dealer, want ze zijn direct uit voorraad leverbaar. Je rijdt de Senic zakelijk al vanaf 469 euro per maand. Bovendien krijg je een accessoirescheck van 1500 euro. Bekijk de voorwaarden op Renault.nl als je Vodafone met Ziggo alles in één combineert, krijgt de hele familie non-stop gratis extra's. Zoals dubbele data en een extra tv-pakket naar keuze. Voor thuis en onderweg, kijk op Vodafone.nl